9 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. In Erika in Drenthe wordt een visser vermist. Hij was met anderen aan het nachtvissen in een kanaal toen de anderen een plons hoorden en zagen dat er een visplek leeg was. Hulpdiensten zochten afgelopen nacht urenlang met duikers, een brandweerboot en een helikopter, maar dat leverde niets op. Vandaag gaat het zoeken verder. Over de identiteit van de vermiste visser in Erika is niets bekendgemaakt. Noord-Korea heeft een nieuwe lanceerinstallatie getest... die meerdere raketten kan afvuren. Op beelden van de staatstelevisie is een enthousiaste leider Kim Jong-un te zien. De test en het afschieten van korte afstandsraketten... zouden een reactie zijn op de recente militaire oefening... van de Zuid-Koreanen en de Verenigde Staten. Vanwege de vondst van een autobusje met drugsafval... is een camping in Ulikoten in Brabant gisteravond laat gedeeltelijk ontruimd. De bus stond op een zandpad bij de camping. Een getuige meldde dat er een chemische vloeistof uitlekte. De politie zegt tegen Omroep Brabant dat er door de dampen een explosiegevaar was. De daders zouden hebben geprobeerd de bus in brand te steken... maar dat was maar gedeeltelijk gelukt. Rond één uur konden de campinggasten in Ulicoten weer terug naar hun verblijf. Voor het eerst heeft iemand op YouTube 100 miljoen abonnees. De Zweed Felix Kjellberg is onder de naam PewDiePie ruim negen jaar actief op YouTube. Hij maakte 4000 filmpjes met spelletjes en rare grappen. Twee jaar geleden kwam Kjellberg in opspraak door filmpjes met antisemitische en nazi-referenties. Een filmmaatschappij in India had al eerder 100 miljoen abonnees op YouTube. Maar PewDiePie is de eerste privépersoon.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 En klokken zijn soms uh, onverbiddelijk en daarom werd het stuk afgebroken door het uh, nieuws. En dat vond ik eigenlijk zo jammer dat ik denk, weet je wat we doen? We laten het nog een keer helemaal horen, want het is te mooi om het te laten afbreken. He? U luistert dus naar het Impromptu nummer 3 in ges majeur opus 90 D899 van Frans Schubert. En dat komt uit de soundtrack van de film The Lady in the Van. En dat werd uitgevo uitgevoerd door Claire Hammond op Piano. The Gadfly, opus 97, deel 3, Youth Romance. Dimitri Shostakovich, moet ik zeggen, keurig netjes. Janine Jansen, op viool, Is niet mijn zuster, ook niet mijn nicht. En, uh, maar ze kan wel heel goed viool spelen, dat dan weer wel. Het Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Barry Wordsworth. Dat is uh, de volgende componist en dat is een Tsjech die ook nog een deel van uh, zijn leven in de Verenigde Staten heeft uh, doorgebracht. En vandaar ook dat hij uh, zijn negende symfonie in E mineur, Opus 95, genoemd heeft From the New World. Oftewel, dat was toen nog zo, hè, Amerika, de nieuwe wereld. Dus uh, vandaar dat hij dat zo genoemd heeft. Het uh, deel, vierde deel eruit... Het Allegro con Fuoco. En dat wil zoveel zeggen als levendig met vuur. vurig dus moet het gespeeld worden. De wiener Philharmoniker gaat het voor u uitvoeren. En eh, de, de dirigent is Gustavo Dudamel. Carl Gounod, dat is uh, de volgende die aan bod komt in ons programma. En wel, uh, we gaan iets draaien uit Faust, CG4, de vierde akte, deel 4. En euh, dan gaan we weer met mijn mooiste Frans. Fou qui fait endormi, oftewel gij die slaapt. Dat is de vertaling denk ik. Uh, we gaan luisteren naar het Philharmonia Orchestra uit Londen onder leiding van Herbert van Karajan. Niet een van de minste zou ik zeggen. En daar zit ook nog een zanger bij en dat is Boris Christoff en dat is een bas. Dan zie je weer vandaag uh, George Friedrich Hendel. Hij uh, is uh, al onvertegenwoordigd, zou ik bijna zeggen. Dit keer gaan we luisteren naar uh, een gedeelte uit de Water Music Suite. In G-majeur. Hendels werkend verzei 350. Uh, daaruit het twintigste deel. En dat is een geek en, of een jig... Een jig mag je ook zeggen. En dat is een soort dans uit die tijd. Het wordt uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Thurston Dart. terug naar de faust, wederom van Charles Gounod. En daarom gaan we nu het tweede deel draaien, het adagio. Het uh, wordt uitgevoerd door het Paris Conservatoire Orchestra, onder leiding van Anatole Vatular. Vistular moet ik zeggen. Anatole het. ...George Gershwin. En die heeft ook een aantal prachtige stukken geschreven. Zowel op een beetje jazzy gebied als wel op klassiek gebied. George Gershwin dus, van Poggy en Bess zult u hem zeker herinneren. En natuurlijk van de standard Summertime uit die opera. Maar nu gaan we een stuk draaien uit... Een uh, ander beroemd werk uh, van uh, Gershwin, namelijk The Rhapsody in Blue. En nou is niet dat bekende hoofdthema dat uh, weten we. We gaan nu het stuk draaien dat heet Love Walked In. En het wordt uitgevoerd door Benjamin Grossveneur op piano. doen namelijk een Fantasia on Greensleeves en uh, Greensleeves dat is uh, dat bekende liedje uit Candlelight wat u daar altijd door Mantovani achter hoort gespeeld worden en een stuk dat wordt uh, toegeschreven aan Hendrik de die zou het hebben gecomponeerd nou kan allemaal het arrangement is voor fluit en voor harp en voor strijkers en dat is gedaan door de, componist, de Engelse componist Ralph Vaughan Williams. En dat is een man die vooral bekend stond door zijn Engelse nationalisme. Nou ja, en ook dat wordt nog in twijfel getrokken. Het wordt gespeeld door de Symphonia of London. En dat staat dan weer onder leiding van een man met een prachtige naam. Sir John Barberalee. Hello, old chap, daar gaan we dan. What? Mm -hmm. Dan gaan we nu weer toe naar een veelschrijver uit de 17e, 18e eeuw. Een man die zeer succesvol was ook in zijn tijd en vooral goede maatjes was met de adel in Oostenrijk, frans Jozef Haydn. En hij heeft heldig wat geschreven. Dat blijkt wel uit de titel van het stuk. Want het is zijn 83ste symfonie. Ik dat Mozart er maar 40 geschreven heeft. En Beethoven maar 9. Maar Haydn heeft er 83 geschreven. Meer misschien nog wel. Uh, in ieder geval, we gaan luisteren naar nummer 83. In G mineur. H.O.B. 1. Uh, uh, La Poule. Deel 4. De finale van deze symfonie. Het Collegium... Aurium de Frans-Josef Maier. Nee, dat zeg ik verkeerd. Het Collegium Aurium onder leiding van Frans-Josef Maier. Jawohl. Van, van klassieke muziek is vaak dat je vaak onuitsprekelijk, uh, onuitspreekbare uh, titels tegenkomt. Dus dit is dit er ook weer een van, als je geen Italiaans spreekt of Spaans of wat dan ook, dan is dat nogal lastig. Maar goed, we doen ons best. En als het niet helemaal klinkt zoals het moet klinken, helaas. Canzona Figesima. En dan staat er A2F821A. En uh, als ondertitel dan La Liparella. Vraag me niet wat het betekent. Het is uh, gecomponeerd door uh, Girolamo Frescobaldi. Dat is, uh, dat is een Italiaanse componist. En het wordt uitgevoerd door het Musica Fiata uit Keulen in Duitsland. Onder leiding van Roland Wilson. Dat is dan wel weer goed uit te spreken. Toen je zo dat allemaal zit af te speuren om uh, dit programma samen te stellen... kom je toch altijd weer eens hele aparte dingen tegen. Zoals dit stuk bijvoorbeeld ook. En het werd uh, uitsluitend gespeeld op blaasinstrumenten. Heel mooi. Uh, ik denk dat we zo'n beetje naar de laatste toe gaan. Dat is een triosonate in F majeur. K13 staat er. Uh, deel 2 daaruit het Andante. En de componist is ook geen kleine jongen. Dat is namelijk de heer W.A. Mozart. De Salzburg. En daar kwam hij vandaan. Goed, en het wordt ook uitgevoerd... ...door het Mozart-trio. Dat zullen dan waarschijnlijk wel nazaten... ...van hem zijn. Of ze hebben het zo genoemd, dat kan natuurlijk. Maar ze komen ook uit Salzburg. Dat dan weer wel.